Dit is Bastiaan Nachtegaal met het NOS-Journaal. De partij van de Franse president Macron... heeft een overgrote meerderheid behaald in de Assemblée Nationale... het Franse parlement. Dat blijkt uit de eerste exit polls. Amars kreeg zeker 355 van de 577 zetels. De socialistische partij van de voormalige president Hollande... leed een grote nederlaag en ging van 273 naar nog geen 50 zetels. De opkomst lijkt de laagste ooit te zijn... Ongeveer 40% van de Fransen heeft zijn stem uitgebracht. Treinreizigers die maandagochtend via Zwolle of Den Haag moeten, krijgen te maken met een staking. Het treinpersoneel legt op beide stations het werk neer. De staking duurt van 5 uur tot 9 uur ochtends. Aanleiding voor de staking zijn de plannen van de MNS om in te krimpen. De vervoerder wil op minder trajecten rijden en de winkels en restaurants op de stations uitbesteden. Gevolg is volgens de NS-medewerkers dat ze straks verder moeten reizen voor hun werk of zelfs hun baan verliezen. Gewapende mannen zijn bezig met een aanval op een chic hotelcomplex in Mali. De aanval is nog bezig. Er zijn berichten dat er gewonden en gijzelaars zijn. In het hotel komen veel buitenlanders. Malinese soldaten en Franse speciale eenheden zijn ter plaatse om de aanval te beëindigen. De Nederlandse militairen in Mali zitten aan de andere kant van het land.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 Hele goede avond luisteraars. Welkom bij een Peaceful Radio Show 1233 hier op 7m Zandvoort. Mijn naam is Ben Oveugen, en gast hier voor de komende twee uur, weer, voor de komende twee uur rustig praten op de laatste, want ja, ik ben altijd een beetje enthousiast, zenuwachtig, plankenkorts, noem het allemaal maar op als we aan de show gaan beginnen. Maar goed, weer vier nieuwe werkjes. Ja, ja. Uh, de eerste is van Tom Grant, The Light Inside My Dream. En de tweede, gelijk erachteraan, is van Meryl Collins. Eternal Escapes. En Meryl Collins is Global Peace Song Awards winner. Nou nou nou nou nou no. Nou ja, wat al die meer zijnde. We gaan weer lekker luisteren naar fijne muzie muziek. muziek. Je kan het allemaal meelezen op peacefulradio.info. En daar uh, vind je de playlist. En je kan dit programma terugluisteren. Tot... Uh, nou ja, wel, wel vijf weken naar uitzending. Nou, kan je nagaan. Ik wens je heel veel luisterplezier. Hi, I'm Tom Grant. Thank you for listening to peaceful radio. Please visit my website www.tomgrant.com.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 Scott Hi, I am Anaya. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.aneiamusic.com. This is Eric Scott, and you can hear my music on Peaceful Radio. Rip Beno, right here, where they play some of the sweetest sounds.